Elke Vrijdag, 24 uur, in de mix. Ja. Dit is de Slam Mix Marathon. Hoi Mix Marathon. Hulke Boersma. Slam. Geboren in Wales. Tegenwoordig een wereldwijde sensatie. Bekend om zijn zwoele diepe house... Was altijd lekker bij een afterparty, maar ook tijdens de start van je vrijdagochtend. Lekker house tunes aan het begin van je weekend. Dit is de Slammix marathon met Jamie Jones. Hij start met Jaans en juves. Like this. Jamie Jones, tot 11 uur bij ons. Dit is de Slammix X-Marathon.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 nieuwe tv. 50% korting. Ja, dan ben je bijna een dief van je eigen portemonnee als je niet koopt. Hè? Of uh, die nieuwe blender die wel 60% is afgeprijsd. Terwijl die oude blender toch nog doet. denk je toch van, ja, maar ja, hoe vaak koop je nou zo'n goedkope blender? Het is uh, de laatste vrijdag van de maand. Black Friday is begonnen. Black Friday, niet alleen het weer. Uh, vandaag behoorlijk donker buiten, maar uh, alles in de aanbieding. Misschien dat je zelf ook in kan houden. Ik heb zelf echt Twee maanden gewacht met het kopen van een nieuwe winterjas. Dat was één bepaalde winterjas en ik dacht, nou, dan wacht ik tot Black Friday. Dan zal die vast wel ergens in de aanbieding zijn. Nergens in de aanbieding. Twee maanden voor niks gewacht. Dat is toch wel jammer. Misschien dan toch maar wachten op Cyber Monday. Uh, terwijl jij uh, op deze nuttige manier deze laatste werkdag van, uh, van de week doorkomt... is dit tijdens de laatste werkdag van de week. De pre-party van je weekend, de Slam X-marathon met de lekkere elektronische beats van Jamie Jones. Jones, koning van de vocal Chops, en uur lang bij ons tijdens het begin van misschien al je weekend. En als je nog hard uit het werk bent, dan doen we gewoon uh, alsof dit is gelijk wel de snelste route naar je weekend. De meeste beats op vrijdag, de Slam X-marathon. Hilke hier bij je en Michelle meldt zich in de Slam-app. Een hele goede morgen. Oh, wat is dit? Heerlijk, zegt de mix marathon Half vijf begonnen, en ik dacht van nou, dit wordt nog wel een hele lange dag. Maar met de Mix Marathon vliegt de tijd voorbij. Thanks, fijn weekend! Lekker, Michelle, fijn weekend! En die laatste loodjes van de werkweek zijn een feestje met de Slam Mix Marathon. Jamie Jones, tot elf uur bij ons in de Mix. and gentlemen a hey, good evening welcome to our club tonight we're gonna play a selection of uh, electronic tracks yeah i uh, don't forget to tip your dj if you like any songs in particular uh for the moment being i'm afraid we are taking a no request so just uh let us build it our way right okay let's do it Aan hier in de lijnbus in Amersfoort. Dat betekent dat er een discobus door Amersfoort rijdt. Geniet ervan. Ik zou er bijna van met het OV willen gaan. Dit is de x Marathon met een mega-line-up... onderweg naar je weekend. We hebben onder andere nog, later vanmiddag... Rehab, Manyview en Nome. Vanavond onder andere in ons spoorboekje... Nicky Romero... Mr. Zigodome, Frankie Rizardo. Hij is gewoon binnen een dag de Ziggordoum uitverkocht, hè? die man. ongelooflijk. En uh, elke vrijdagavond bij ons tussen uh, 8 en 9. En ik, James Hype is erbij vanavond. Uh, zometeen vanaf 11 uur. Meer housebeats van Ken Cott. En dit is ook een uh, heerlijk tempootje. Jamie Jones. Tot 11 uur bij ons in de Slammix Marathon. MUZIEK set kopen. Vorig jaar was hij nog goed, maar toen heb je hem in de schuur gezet. Ging je aan het bier en ben je helemaal vergeten om hem weer schoon te maken. Begint hij nu te roesten en zo. Misschien die nieuwe blender. Misschien wel een nieuwe laptop. Ja, het is Black Friday. Waarschijnlijk ga je dan toch weer te veel geld uitgeven. Hoe lekker als je dat geld dan volgende week of de week erna terugkrijgt. Uh, aankomende week, elke dag, kans op 200 euro aan cadeaukaarten hier bij Sleum. Wat je ervoor moet doen, dat hoor je zo meteen om 11 uur hier bij Slam. En dit zijn de meeste beats op vrijdag. Slam marathon met Jamie Jones. Nog een paar minuten bij ons in de mix. Jamie Jones in de Slam Mix Marathon. De meeste beats op vrijdag, de pre-party van je weekend. Zometeen hier een uur lang, Ken Colt. De Slam Mix Marathon, elke vrijdag, 24 uur in...